Uur. Maud Schreurs met het nws journaal In Maastricht hebben ruim duizend mensen gedemonstreerd... tegen de Belgische kerncentrales Doel en Tiange. Het protest was georganiseerd door GroenLinks en het Milieufront eiste. Volgens de partijen moeten buurlanden inspraak hebben... als het gaat om de veiligheid van de kerncentrales. Naast Nederlandse actievoerders liepen in Maastricht ook Duitsers en Belgen mee. Sherpas gaan op de Mount Everest het lichaam halen van bergbeklimmer Erik Arnold. De Nederlander overleed zaterdagnacht aan hoogziekte, kort nadat hij op de top was geweest. Het lichaam van Arnold wordt teruggebracht naar Nederland. Het ligt nu nog in een kamp op een hoogte van acht kilometer. Op die hoogte kunnen helikopters niet landen. Sherpas brengen het lichaam van Erik Arnold naar een kamp op zes en een halve kilometer hoogte. Bij een massale vechtpartij in een vluchtelingencentrum in de Duitse stad Bieleveld... zijn vijf mensen zwaar gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis met onder meer hersenschade en botbreuken. De politie zegt dat twee groepen het met elkaar aan de stok kregen. Het ging om Irakse Jezidis en asielzoekers uit Tsjetjenië. Ze waren gewapend met messen en stokken. Het is niet voor het eerst dat er een massale vechtpartij was... in een Duits vluchtelingencentrum. Zo gingen in januari nog tientallen asielzoekers elkaar te lijf... in de deelstaat Baden-Württemberg. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt aan de film I, Daniel Blake, van de Britse regisseur Ken Loach. De film gaat over een timmerman die een hartaanval krijgt en vermalen wordt door de bureaucratie. Hij mag niet meer werken, maar hij krijgt ook geen uitkering. Loach won de prestigieuze prijs al een keer eerder, in 2006. De nieuwe film van Paul Verhoeven, L was ook in de race voor een Gouden Palm, maar hij viel niet in de prijzen. Het weer vannacht op de meeste plaatsen regen. Ook morgen is het nat. Lokaal kan veel neerslag vallen. Het wordt een graad of 15. Dinsdag fris en een enkele bui. Vanaf woensdag wordt het warmer. En dit was het anyway. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 Programma van PisoRadio. PisoRadio.eu mm Oh,